Jon van Kan met het CNRS-journaal. De mars tegen de Angstieve onder wie drie daders... nog niet alle slachtoffers zijn geïdentificeerd.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 mij niet wil verlengen. In de Amsterdam Arena hebben inmiddels honderden mensen... het condolianceregister voor Johan Cruijff getekend. Langs het voetbalveld kunnen mensen tot 9 uur vanavond... hun deelneming betuigen. Ook via Twitter kunnen mensen een bericht plaatsen. Berichten met de hashtag vooraltijdnummer14... worden dan op de website van Ajax geplaatst. Ook in Barcelona wordt Cruijff verdacht. Bij stadion Camp Nou zijn al meer dan 5000 mensen langs geweest... bij de speciale herdenkingsplek die daar is ingericht. Cruijff overleed afgelopen donderdag op 68-jarige leeftijd... aan de van longkanker. En gisteren werd hij in besloten kring gecremeerd. De Nederlandse waterpolo-vrouwen zijn uitgeschakeld voor de Olympische Spelen in Rio. Op het Olympisch kwalificatietoernooi in Gouda, waar Spanje in de te sterk voor, was Spanje in de kwartfinales te sterk voor de ploeg van bondscoach Havengraan. Het werd 7-10.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 En it's raining, uh, raining over me. Nou, uh, nou nog niet hoor. Uh, terwijl hier de zon ondergaat. Uh, ja, nee, ja, nee. Het is lekker droog in ieder geval. En uh, ja, het zonnetje gaat eventjes, uh, eventjes weg. En uh, hopen we dat hij morgen weer terugkomt, natuurlijk. En uh, vergeet natuurlijk uh, vannacht niet uh, de klok uh, van 2 uh, uh, naar 3 te zetten. Want uh, ja, dan kom je gewoon te laat als je een afspraak hebt morgen. Dus uh, of te vroeg, ja, nou ja, het is maar net hoe je het, uh, het zeggen wil. We gaan het nog eentje draaien van uh, Steven Bloema. En uh, we hebben het over weekend. Welkom van All Time Classics tot de hits van u. Dit is weer een nieuw uur entertainend voor u met Fred Heij. In het begin van de week zijn we allemaal wel wat van streek. Wat een baaldag, wat een baaldag. In het weekend op toeneen, we drinken heel wat bier en echt geen thee. Het is zo mooi man, het is zo mooi man. Ai ai ai, ai ai ai, een hele koud biertje in, in mijn hart is weer weekend, weekend, weekend, drinken nog maar één. Oh, laten we proosten, proosten en gooi de glazen vol, doe het glas omhoog. Wie weekend. weekend. Glas omhoog. Het wordt al een uur of twee En mijn grote vriend is de wc Echte vriendschap, echte vriendschap Het is nu de hoogste tijd De weg naar huis ben ik al lang weer kwijt wat een avond, wat een avond. Ai ai ai, ai ai ai. ai. Een hele koud biertje in, in mijn hand. Het is weer weekend, weekend, weekend. Drinken op maar één. Oh, laten we proosten, proosten. En gooi de glazen vol. Doe het glas omhoog Weekend, weekend, drinken nog maar één. Al oh, laten we proosten, proosten. En gooi de glazen vol. doe het glas omhoog. Ja, in het weekend zijn we samen bij elkaar. En ook al valt het soms een heel klein beetje zwaar. We troosten op het leven met elkaar. Eens, twee, drie, vier, vijf, zes. hey, proost Wie kent, wie kent, wie kent, drinken nog maar één. Oh, laten we troosten, proosten. proosten het glas omhoog. Weekend. Weekend. Drink er nog maar één. Oh, laten we proosten. Proosten. En gooi de glazen vol. Doe het glas omhoog. Ja, dat was je dan. Steven Bloema en uh, Weekend. Ja, en net uh, natuurlijk eventjes gesproken via de telefoon. Uh, hier bij ZFM. En uh, ja, het, uh, het ziet er allemaal uh, veelbelovend uit. Dus ik zou zeggen, kijk eventjes op uh, www.stefanbloema.nl We gaan uh, een lekker plaatje draaien van uh, Talk, Talk en uh, Such a Shame. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation, radio, radio. welkom bij jouw nummer één. ZFM, Zandvoort met Entertainment for You. Ja, dan moet hij wel komen. Hij blijft weg. Waar zit hij dan? Nou. Haha, daar is hij. Ja, soms heb je van die lange aanlopen. Ik snap er niks van. Talk, hier bij de uh, CFM Entertainment for you op die 106,9. En uh, ja, ik krijg een, uh, een verzoekplaatje. En dat verzoekplaatje, ja, dat uh, wordt uh, door uh, Louisa aangeboden aan uh, Marco, Heidi, Michel Miran, Joffrey, Hier vond ik iets. En uh, ja, je wilde een plaatje horen en natuurlijk ook voor DJ ja, Piraat. Je wilde natuurlijk een plaatje horen van uh, de Moonlights en uh, ja. Ik heb genomen, kijk niet naar morgen. Nou, ik hoop dat hij ook goed is hoor. Aangevraagd door Louisa in Rotterdam. Voor de, ja, voor de Michel, Miranda, Marco, Heidi en uh, DJ Aad Piraat. En uh, ja, de Moonlights, dus kijk niet naar morgen. We gaan lekker verder met Rut. Uh, Rut, ik ken het haast niet eens uitspreken. Rut McKenny en uh, Rocking in the Street. She starts rocking hot, she needs a man. And we go dancing on the sidewalk, rocking in the streets. Dancing on the sidewalk, rocking in the streets. En te trainen voor je tot de jullie tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. En we gaan lekker draaien. De driehoopperij van Fred Heij en Life Garrett. En I was made for dancing. Dancing als tweede was Taylor Jane en I Always Love You. En dit waren de Stranges en Skin Deep. En ja, wat gaan we doen? We gaan een lekker plaatje draaien van uh, Rox. Rox van de Riel. ja, 9 april hier in de studio aanwezig bij CFM Zandvoort. Dus Rox van de Riel en een ticket naar de zon. Maak met Twan Leijten. en uh, 9 april is ze hier aanwezig in de studio van ZFM Zandvoort en uh, we gaan lekker verder met uh, Robin Gibb en uh, Like a Fool. En we gaan lekker verder met de Young Keizer. En dan hebben we het over 7 the Les Dance voor me. You can dance every dance with the guy who gives you the eye. Let him hold you tight. You can smile.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 and say yes, but while we were far, yes, don't give your heart yes, to anyone, yes, but yes, don't forget us taking you home, and in whose arms you're gonna be, so darling, save, save the last dance for me, baby, don't you know I love you so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 op Save the de dance for me. Uh, me. Uh, ja, ik heb weer een verzoekplaatje. Dat is afkomstig uit Rotterdam van Miranda. Die vraagt hem aan voor haar mannetje. Voor haar zoon, voor haar vader, moeder en DJ Fred. En uh, ja, voor de rest, iedereen die zit te luisteren. Mocht er eentje uitzoeken, Rijn Merga En wat ben ik dom geweest? Zeker weten, tot 7 uur is dit uh, entertainer voor u.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 Yo Ik ga het niet Maar hoort het. het. Zit er wel weer haast op? Het is uh, momenteel uh, vijf minuten voor de klokjes van uh, zeven uur. Dus uh, over vijf minuutjes uh, ga ik weer ruimte maken voor de herhaling van Marie Smilde. Ik zou zeggen in ieder geval alvast uh, bedankt uh, voor het luisteren. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. En uh, ja. Vergeet niet uh, vannacht uh, dus uh, de klok uh, een uur vooruit te zetten. Van twee naar drie. Hebben we hebben weer lekkere, lange en lichte dagen. Dus uh, dat is een teken dat, uh, dat we weer naar de zon gaan. Een heerlijk gevoel is dat. Want al die nattigheid en die kou, ja dat is toch uh, op de duur ook wel... Uh, zijn we het op, op de duur toch ook wel weer zat. Laat ik het zo zeggen. Dus vanavond van twee naar drie. Dus niet vergeten. Dit was weer een, een, een middagje en een avondje. Entertainment for you. En uh, graag zou ik zeggen: ja, gewoon weer lekker. Tot volgende week. En uh, zet in je agenda. Rox van Driel. 9 april hier in de studio bij CFM. Bij Entertainment for you, tussen 5 en 6, is hier aanwezig. Dus blijf nog even lekker luisteren. Na mij, Maurice Mulder. Met de Euro Breakdown. Met top 40 muziek. Verzameld over de hele wereld vandaan. En ik ben er volgende week weer. Broetjes. En een fijne, hele fijne Pasen. Niet te veel ei eten. Bye bye. Zwaai, zwaai.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 Verhalen, de nieuwe, de nieuwe, de same make a